met het NOS De Europese Centrale Bank wil dat de Europese Unie haast maakt met het verder vullen van het noodfonds. De nieuwe topman Draghi wijst erop dat het inmiddels vier weken geleden is dat werd besloten om het noodfonds verder uit te breiden. Vorige maand maakten de Europese leiders na moeizaam overleg bekend dat het noodfonds wordt versterkt tot 1 biljoen euro. Maar tot nu toe is er niets gebeurd. In Flevoland komt alsnog het natuurgebied Oostwaarderswold. Het kabinet wilde geen geld meer geven voor de aanleg van het gebied. Maar het Wereld Natuurfonds, Staatsbosbeheer en Flevolandschap hebben nu genoeg andere investeerders gevonden. De bedoeling is dat het Oostwaarderswold uiteindelijk de Oostwaardersplassen met de Veluwe gaat verbinden. In 2020 moet het Oostwaarderswold dan gerealiseerd zijn.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 Dankzij een verandering in de kieswet kan ze nu wel meedoen. De Verenigde Staten zijn positief over de hervormingen. Minister Clinton gaat volgende maand op bezoek in Birma. En president Obama heeft gisteravond met Aung San Suu Kyi getelefoneerd. Het weer vanuit het zuidwesten steeds meer zon. noordoosten houdt last van bewolking en nevel. temperatuur ligt rond de 10 graden. Ook morgen eerst grijs en mistig, maar later op steeds meer plaatsen zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. De A12 Utrecht-Arnhem in beide richtingen tussen knopen Lunette en Venendal. A27 Gorkem almere tussen de knopen de Evelingen en Almere. A30 Ede-Barneveld tussen knopen Maanderbroek en Barneveld. Tot zover de verkeerde...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 So get in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 your Brad Tiff. I got a car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 Misschien wel juist daarom Ook een helden dat soms komt Hij hoort zichzelf zeggen Dat hij van haar houdt Hij hoort zichzelf niet zeggen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 With pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ ain't nothing, please me more than you Oh, oh, oh. Let, let me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 Ils vont se raser, les stripteaseuses sont raviés les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués, il est cinq heures, Paris, c'est veille, Paris, c'est veille. Le café est dans les tasses, les cafés, les toiles.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 Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est cinq heures, se lève. Il est heures, je n'ai pas sommeil. Ja. ZFM, Zfm. Just too heavy for me